1 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag van alle, werklunch zometeen met de eerste koptische bischop in Nederland, vader Arseni. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Jan van de Putten. Goedemiddag, de spanning in Egypte loopt op. Om vijf uur verstrijkt het ultimatum van het leger aan president Morsi. Terroristenleider dreigt met geweld tegen Olympische Spelen in Sochi. En volgens minister Kamp vallen de gevolgen van de aardbevingen in Groningen mee. Op de meeste plaatsen is het droog. Nu en dan is er zon. Het wordt 17 tot 21 graden vanmiddag. Morgen en vrijdag geregeld zon. Dan 20 tot 25 graden. De Egyptische strijdkrachten zijn op dit moment in crisisberaad bijeen. Straks om vijf uur verloopt het ultimatum dat het leger stelt. De president Morsi moet dan zijn functie hebben neergelegd. Maar Morsi lijkt dat helemaal niet van plan. De spanning is erg groot. Zowel onder Morsi-tegenstanders als onder de achterban van Morsi. De moslimbroeders. Zo vertelt VAT-collega Jens Fransen... die bij de uitvalsbasis van de moslimbroeders in Cairo was.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 Maar, zeggen ze voor alle duidelijkheid, wij gaan zelf niet aanvallen. Dit is louter uit zelfverdediging. Andere mensen van ons zijn vannacht uh, aangevallen. Daar zijn doden bij gevallen, 16 doden. Uh, wij staan klaar om ons te verdedigen als het moet. En verwacht wordt dat het Tagrierplein aan het eind van de middag weer vol zal stromen. Sommigen zijn er al dagen en ze willen pas weg als Morsi weg is. we de samen, inshallah, de en we en hij zegt we blijven hier totdat er een oplossing is en we willen dat de president iets doet om verder bloedvergieten te voorkomen. En ondertussen tikt de klok door. Iedereen voelt en ziet dat, zegt Jens Fransen. Een website die heel vaak wordt rondgemaild en rondgetweet en rondge is die van moorsitimer.com En dan kan je heel duidelijk tot de minuut, tot het uur zien hoeveel tijd het ultimatum nog loopt. Ook het leger heeft intussen tijd op zijn website gezet. Kijk, we zitten in de laatste uren, in de finale uren. Dus het is echt afwachten. En straks over vier uren dus verloopt dat ultimatum. Ministerie. Ja, het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle niet-essentiële reizen naar Egypte. Het ministerie adviseert alleen nog te reizen naar vakantieresorts aan de Rode Zee en de Golf van Akaba. En dat kan dan door te vliegen op de luchthavens van Sharm el-Sheikh, Hurghada en Marsa Alam. En ook de luchthaven van Cairo is veilig, zegt het ministerie. Mensen die nu al in Egypte zijn, moeten zich afvragen of hun verblijf nog wel noodzakelijk is. En wie blijft wordt aangeraden om zich zo onopvallend mogelijk te gedragen en de aanwijzingen van de politie en het leger op te volgen. Een Tjechiënse terroristenleider heeft zijn aanhang opgeroepen... om de Olympische Winterspelen begin volgend jaar in Sochi te voorkomen. Zoals hij zegt, 49-jarige Doko Umarov zei in een toespraak op internet... dat alle krachten moeten worden ingezet om Poetins spelen te verhinderen. Correspondent David-Jan Godfrey en Moskou David-Jan, wie is die man en wat is zijn status? Nou ja, hij is de leider, zoals je zegt, van de, van de Tsjechische opstandelingen. Uh, de leider ook van het zelfverklaarde uh, emiraat van de Caucasus. Een, uh, een, een zelf uitgeroepen land, een, een islamitisch land op de Caucasus. Dat niet alleen Tsjechenië omvat, maar ook de andere uh, Russische republieken daar. En uh, in zoverre de, de, de opstandelingen, de terroristen op de Caucasus iets voorstellen... is hij de leider daarvan. Heeft hij een achterban... Ja, zeker. Hij heeft een achterban, uh, een deel van, van de bevolking van Tsjechenië... en ook van die andere uh, Russische republieken op de Caucasus. Die zijn heel ontevreden. En een deel van die mensen die zijn weer behoorlijk extreem islamitisch. En dat is een bevolkingsgroep waar Omarov uh, waar en zijn kompanen uh, zijn zich op richten. Dat is niet een heel groot deel van de bevolking... maar zeker een deel om rekening mee te houden. En, uh, en, en zeker een, een, een, een aanhang die uh, ook die Olympische Spelen het flink lastig kan maken. Ja, dat zou kunnen. Kijk, er, zijn, er staan een paar grote evenementen in Rusland uh, op stapel. Uh, heel snel al begint uh, de Universiade een soort van olympische spelen... voor studenten in Kazan in, uh, in Rusland. In augustus zijn er de, de wereldkampioenschappen atletiek in Moskou... Dus dat zou de mogelijke doelwit kunnen zijn. Maar ja, de Tjecheese -Tje -Tje terroristen zijn natuurlijk ook bekend... vanwege schoolreizelingen in Beslan een jaar of wat geleden... waar ik weet niet hoeveel kinderen bij omgekomen zijn... van bomaanslagen in de metro, van bomaanslagen op vliegtuigen. Dus ze zijn wel degelijk ergens toe in staat. Uh, de vraag, grote vraag is natuurlijk... in hoeverre zijn de Russische veiligheidsdiensten in staat... om zulke aanslagen te voorkomen. Ja, en hoe serieus neemt Poetin uh, deze dreiging? Nou, die heeft er nog niet op gereageerd. Dat zal hij waarschijnlijk ook niet het openbaar doen. Maar je kunt, aan, je kunt gevolgelijk aannemen dat in de aanloop naar de Olympische Winterspelen in Sochi... de veiligheidsmaatregelen in Rusland, in heel Rusland dus, heel heel, heel, heel erg hoog worden opgeschroefd. Dus uh, daar is altijd op de een of andere manier waarschijnlijk wel tussendoor te komen. Maar de maatregelen zijn heel streng. Dankjewel, David-Jan Gotwa. Minister Dijsselbloem vindt de situatie in Portugal zorgelijk. Daar heerst grote politieke onrust over de bezuinigingen. Daar zijn al twee ministers afgetreden. En de rente op Portugese staatsobligaties is flink gestegen. Portugal moet van de EU en het IMF flink bezuinigen... in ruil voor een steunpakket. Dijsselbloem, die behalve minister van Financiën... ook voorzitter is van de Eurogroep. In de Tweede Kamer deed hij een beroep op de Portugese politieke leiders... om door te gaan met hervormen. Ik ga ervan uit dat hij uh...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 De Europese ombudsman is geen Nederlander geworden. Na Alex Brenninkmeijer is nu ook CDA-Europarlementariër Ria Omen weggestemd. De nieuwe ombudsman is Emily O'Reilly. Zij is nu ook al in Ierland ombudsman. Er waren drie stemrondes nodig. Ria Omen zegt in de reactie dat het in elk geval goed is dat het een vrouw is geworden. Ze noemde het een hele eer dat haar fractie haar kandidaat heeft gesteld. En ze bedankte iedereen die op haar heeft gestemd. De huizenprijzen in Noord-Groningen zijn niet gedaald als gevolg van de aardbevingen door de gaswinning in het gebied. Onderzoekers hebben vooralsnog geen waardedaling kunnen aantonen. Dat zei minister Kamp tijdens een bezoek aan Loppersum. Het is een voorlopig resultaat van een van de vier onderzoeken naar de aardbevingen die eind juni klaar zouden zijn. Vanaf nu wordt per kwartaal gepubliceerd hoe de huizenprijzen zich ontwikkelen in Noord-Groningen. En mocht er later toch een aantoonbare waardedaling van de huizen te zien zijn, dan komt er een schadevergoedingsregeling. Gaat daarover afspraken maken met het gasbedrijf De NAM. Econoom en feministe Helene Mees is in New York gearresteerd. Omdat ze de Nederlandse hoofdeconoom van de Amerikaanse bank Citigroup Willem Buiter heeft gestalkt. Dat meldt het financiële dagblad, waar Mees tot voor kort voor werkte. Mees zou meer dan duizend e-mails in twee jaar tijd hebben gestuurd naar de 63-jarige buiter met wie ze een relatie had. En. Onder die mails waren een aantal dreigmails. Ook buitens vrouwen en kinderen zouden e-mailberichten van Mees hebben ontvangen, schrijft het FD op basis van Amerikaanse media. Helene Mees werd maandag opgepakt en ze zou inmiddels op borgtocht zijn vrijgelaten. De Boliviaanse president Morales vliegt via de Canarische eilanden naar huis. De Spaanse regering staat een tussenstop toe op Gran Canaria, zodat zijn vliegtuig daar kan bijtanken.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 En de Duitse politie heeft op de snelweg bij Kassel een Volkswagenbusje van de weg gehaald waar 24 mensen in zaten. 15 meer dan wettelijk is toegestaan. Achter in het busje zaten drie volwassenen met drie volwassenen ook op schoot, die op hun beurt weer drie kinderen op schoot hadden. In de bagageruimte uh, achter de achterbank zaten nog zes mensen. En uit welk land die uh, mensen kwamen is niet bekend. Ze waren wel in Duitsland op zoek naar werk. Sport. En er wordt weer gewerkt in de Tour de France. De vijfde etappe is een uur onderweg. Uh, Gio, Gio Lippens, hoe staat het ervoor? We hebben zes koplopers, dat hadden we eerder al gemeld. Arashiro, Reza, Lutsenko, Sikar, De Gent, Thomas De Gent van Vakant Soleil en De La Plas. En die hebben een hele aardige voorsprong opgebouwd. Inmiddels in ruim een uur koersen. 12 minuten en 15 seconden is hun voorsprong. Ze hebben ook al het eerste klimmetje gehad. Een klim van de derde categorie, de Côte de Chateauneuf-Gras. Thomas De Gent, hij is natuurlijk de beste klimmer in dat gezelschap. Kwam daar als eerste boven voor De La Plas. 12 minuten en 15 seconden betekent... Dat het peloton straks wel haast moet maken om ze op tijd terug te gaan pakken. Want ze willen natuurlijk alles zetten op een massasprint vandaag. Gio, dankjewel. Dan het gras van Wimbledon. Daar spelen de mannen vandaag de kwartfinales. En Marcelle Mesker, er zijn vier interessante partijen. Wat is nou het meest interessante? Nou ja, de vraag is natuurlijk, gaan Djokovic en Murray door op de voet... waarbij ze het toernooi zijn begonnen? En dat wil zeggen dat ze afgaan op een finale tegen elkaar. Daar hoopt iedereen op, dat verwacht men ook. Djokovic, de nummer 1, in blakende vorm. Maar krijgt wel een test vandaag in de kwartfinale... tegen de Tsjech Thomas... Berdy, die hier al eens in de finale heeft gestaan in 2010... en die hem in Rome in de kwartfinale klopte. Murray speelt tegen een misschien op papier iets makkelijkere tegenstander. De linkshandige Spanjaard Verdasco is wat afgegleden op de ranglijst. Heeft nu weer een opleving, maar de 8-1 in onderlinge ontmoetingen... dat moet toch Murray heel goed doen. Twee partijen die misschien wat uh, ja, meer open zijn. Ferrer tegen Del Potro, de nummer 4 tegen de nummer 8. Ferrer weliswaar twee keer gewonnen op het gras... Maar ja, die boomlange Argentijn Del Potro... is natuurlijk een hele gevaarlijke kracht op Wimbleden met zijn harde slagen, zijn harde service. Klein tegen groot kan je zeggen. Het zal daarom eh, ontspannen. En de aardigste wedstrijd misschien wel het Poolse onsje tussen Jurzi Janovic en Lucas Kubot, de verrassende kwartfinale... Polen is in ieder geval verzekerd van één pol in de halve finale. Twee landgenoten, Davis-cup-maten, vrienden. Verwacht wordt dat Janowicz, die is toch nummer 24 van de wereld... deze wedstrijd gaat winnen. Kubot, 130 op de wereldranglijst. En dan kwartfinale Wimbledon stel je eens voor. Janowicz is de favoriet, een geweldig talent. Eh, duikt zeker de top 20 in na dit toernooi en eh, zal wellicht treden in de voetsporen van Wojciech Fibak. Een grote Poolse tennisser in de tijd van Tom Okker. Dus vier kwartfinales bij de mannen vandaag op Wimbledon. Mooie wedstrijden. Marcel en Mesker, dank. Dan naar het verkeer uh, bij de ABW, Jolande van der Velde, want er zijn problemen op de weg. Ja, veel vertraging bij Utrecht. Uh, maar het gaat alweer ietsje beter op de A27 Almere richting Utrecht. Bij knopen Lunette zijn inmiddels weer twee rijstroken open. Er zijn dan nog wel twee dicht. Vanaf Beeldhoven tot aan knopen Lunette 7 kilometer. Had te maken met een auto die over de kop is gegaan. A28 daardoor van de Amersfoort naar Utrecht tussen Affedendolder en, en knopen weer 8 kilometer. Verkeer op weg naar Utrecht kan het beste omrijden bij Barneveld door de Boorden ede te volgen, de route via de A30 en de A12. De brug is open geweest in de A9, Amstelveen-Alkmaar... in beide richtingen bij knooppunt Rotterdam-Polderplein 2 kilometer. 12 over 1, hoofdpunten van het nieuws. De Egyptische militaire top is in spoedzitting bijeen. Straks om 5 uur verloopt het ultimatum... dat het leger aan president Morsi heeft gesteld. De huizenprijzen in Noord-Groningen zijn niet gedaald... als gevolg van de aardbevingen, zegt minister Kamp.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 Ook energie uit zon, wind, water of uh, koeienpoep? Stap over op greenchoice.nl Dit is Radio 1. NCRV. -E. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met de eerste koptische bischop in Nederland, vader Arseni. Een persoonlijk gesprek met de man onder de grote zwarte tulband. Deze week in onze serie In de Praktijk zijn we op jongerencamping Duin en Strand in Renesse. Medewerker Johan legt uit waarom de gasten niet langer dan een week mogen blijven. Ze mogen ook niet, niet langer dan een, een week staan. Dus iemand die zegt, hoor, ik zou hier wel twee weken willen staan, dat gaat niet. Die acht weken dat we hier de jongeren hebben, dat is maximaal een week. Want anders kun je ze opvegen na een week.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 Nederland heeft voor het eerst in de geschiedenis een koptische bisschop. De bisschop staat aan het hoofd van de Koptisch-Orthodoxe Kerk, de belangrijkste christelijke kerk in Egypte. Onder de grote belangstelling werd vader Arseni vorige maand geïnstalleerd. Goedemiddag, meneer Arseni. Even voor de duidelijkheid: de kopten, dat zijn de christenen uit Egypte, toch? Die, uh, die kopten in Egypte, ook in het Midden-Oosten, in Sudan, in uh, Libië, in Syrië, in Irak in Jordanië. En uh, op het moment er is er kopten in de hele wereld. In Amerika, in Canada, in Australië, in Europa. Ja, hoeveel zijn er in Nederland dan? Zesduizend uh, mensen. Spreid over het hele land. Zesduizend mensen in uh, Nederland. En, en waar kunnen wij de Koptische kerk van kennen? Ik bedoel, wat, wat zijn specifieke uh, rituelen bijvoorbeeld? De Koptische kerk is een apostolische kerk. Gesticht door de apostel Marcus, de evangelist... Dat betekent dat de kerk heeft uh, die apostolische gedachten behouden. Heeft er geen vernieuwingen of verandering aan toegevoegd. De kerk heeft de eigen taal, eigen rituelen, eigen tradities... eigen kerkelijke melodie, eigen muziek. Ja. En u bent dus benoemd tot bischop onlangs. En wat houdt dat dan in? Dat u het hele land doorreist? Ja, dat moet ik doen eigenlijk. We hebben... Op het moment zes Koptische kerken in Nederland. In Amsterdam, in Den Haag, Utrecht, Eindhoven, Assen, van Drenthe en in Leeuwarden. En we zijn nu bezig met nog een drie kerken in Inneschede, Nijmegen en Zeeland op stichten. Ik moet de hele kerken bezoeken en nakijken, en met de pastoors daarover praten. Ja. En, en hoe bent u, bent u benaderd voor deze functie om bischop te worden? Of, of word je daarvoor gekozen? Hoe werd zoiets? Ja, ik was gekozen door de patriarch. Ik ben al in het jaar 1985 naar Nederland gestuurd om die kopten in Nederland te verzorgen. Toen uh, hebben wij uh, zes kerken, we hebben pastoers, we hebben gelovige mensen. Toen die patriarch heeft mij gekozen om een, uh, benoeming om een bischop te worden voor Nederland. En, en ruim twee weken geleden bent u dus geïnstalleerd. Hoe, wat, wat, wat was dat voor bijeenkomst? Uh, dat, wat, wat gebeurde daar allemaal? Ja, ik kwam eigenlijk uh, beschopen uit Egypte en uit Europa. Dat was... Vertien bischopen eigenlijk, nog een priesters uh, en Bastors uit Europa, uit Egypte, aangekomen om uh, deze grote gebeurtenis mee te leven. En hoeveel mensen waren er bij aanwezig? Ja, heel veel eigenlijk. Ja. Heel veel. En Schelle vreugdekreten heb ik me laten vertellen van de aanwezige vrouwen. Natuurlijk. Dat hoort er ook bij? Eigenlijk, ja, dat, kan, dat moet gebeuren eigenlijk, ja. Ja. Was dit de mooiste dienst uit uw leven? Natuurlijk, natuurlijk. Het was een, uh, een bijzondere moment voor mij, eigenlijk. Kunt u eens vertellen hoe u eruit zag? Want u had ook een, een speciaal tenue aan, hè? Ik heb een uh, mooie kleding van die beschoven, eigenlijk. Die in die goudkleur met een. Uh, geborduurd door de nonnen in, in Egypte. En een uh, mooie kroon. En. Uh, die bischoppen hebben die aankondiging... die door de patriarch opgeschreven. Dat uh, bischop Arsenie... Is een uh, bischop van Nederland... zou worden. Iedereen was blij. Toen uh, ben ik... aan mijn uh, troon... aangezeten. Uh, de mensen... waren helemaal blij. Iedereen was uh, verheugd met deze ja. gebeurtenis. Ik heb mooi woorden door het andere beschouwen gehoord. En op het laatste heb ik een dankwoord aan de mensen gegeven. Ja. En u hebt een prachtige lange witte baard, dat hoort er ook bij? <laughs> Ja, dat, dat vanaf van mijn leven heb ik mijn barde. Maar het was niet zo grijs, maar vanaf het begin was. <laughs> dat komt met de jaren, hè? Ja, zo so het is inderdaad. Ja. Ja. Zij, u, u, zei, u hebt net verteld: hè, van, ik, ik, ik ben gevraagd op een gegeven moment om, om hier naar de lage landen af te reizen. Hoe vond u dat ja. eigenlijk? Want het is, het is hier natuurlijk een vreemd koud land voor u. Ja, ja, ja, het was een grote stapje in mijn leven eigenlijk. Want waar komt u oorspronkelijk vandaan uit Egypte? Uh, uh, ik kom uit Cairo zelf. Ja. Toen uh, in het jaar 1978 toegedreven in het Baramoes klooster in de woestijn eigenlijk. In het Westerse woestijn in Egypte. Ik heb daar zeven jaar uh, gebleven. Toen moet ik naar Amsterdam. Uh, naartoe. Het was een grote stapje in mijn leven, eigenlijk. Uh, het was helemaal vanaf het begin was vreemd voor mij. Uh, maar gelukkig kan ik aanpassen met, uh, met het leven van, van de mensen hier in Nederland. Ja. Na 28 jaar in Nederland, ik heb het gevoel dat Nederland is mijn land. Amsterdam is mijn stad... Tot nu toe ben ik niet gewend met het koud wier van Nederland eigenlijk. Nee, nee maar wij allemaal niet, hoor. We, we, we, we begrijpen er niks van dat de zomer maar steeds, uh, er nog steeds niet is. Um, nee. Meneer Arseni, we, we moeten het natuurlijk hebben over de huidige situatie in Egypte... want u volgt dat ongetwijfeld op de voet. Ja, eigenlijk in Egypte momenteel hebben wij onrustige politieke situatie. Iedereen is niet tevreden met de islamitische regering daar... En een paar dagen geleden de mensen op de straat demonstreren voor een verandering. Dat moet, moet gebeuren, moet, moet komen. Ja. U, staat aan de kant, u staat aan de kant van de demonstranten. Jazeker, die, die situatie in Egypte is slechter geworden. Economie, veiligheid, gezondheid, alles is er slechter geworden. Dat kan niet, hè? Het leger gaat zich er nu mee bemoeien, vreest u dat het daar uit de hand gaat lopen? Eigenlijk komt uh, de leger komt in de kant van die demonstreren. In een goede kant eigenlijk. Maar hij gaat niet vechten of gaat niet uh, uh, de mensen uh, schieten of zo. Nee, eigenlijk niet. Nog niet, maar ja, je weet niet hoe het afloopt. Ik neem aan dat het het gesprek van de dag is... ook binnen de koptische gemeenschap in Nederland, toch? Heel veel. Door de telefoon, door die gesprekken... Door... toen de mensen zien elkaar... Ze zitten de hele tijd die nieuws uit Egypte discussiëren. Hebt u zelf ook nog contact met familie daar bijvoorbeeld? Elke dag eigenlijk. Ja. ja. En, en de huidige Koptische paus, Tawadros II, twitterde onlangs ja. dat uh, mensen zich moeten uiten. Hè? Hij zei: Ik vraag je, Egyptenaar, doe mee en uit je. Maar respecteer wel de ander. Zo so is het inderdaad. Patriarch uh, Paus uh, Tawadros II is een hele goede en moderne en de revolutionaire patriarch eigenlijk. Hij geeft een goed advies aan de mensen gegeven. Hij is sterk genoeg om de situatie te, te, te behandelen eigenlijk. Is het zo dat de kopten op dit moment in Egypte ook uh, ja, in, in de verdrukking komen? Dat ze dus echt last hebben van het, uh, het regime van Morsi? Ja, kijk eens, in die afgelopen jaar hebben wij een aantal kerken stukje van tien of twaalf kerken in brand gestoken, hebben wij uh, martelaren van de Koptische mensen. Mm het -hmm. is, is, is wat, wat niet zo best met, uh, met deze regering eigenlijk. Nee, nee dat is duidelijk. Nou, het, houdt u, het houdt u bezig hier in Nederland. Um, hoe, hoe ziet u de toekomst? Bent u, blijft u uh, uiteindelijk altijd maar in Nederland of, of bent u nog van plan om ooit nog eens terug te keren naar Egypte? Ja, kijk eens, ik moet eigenlijk elk jaar drie of vier keer naar Egypte terugkeren... voor de vergadering van de heilige Synode. De heilige Synode is die, die vergadering van de beschouwen van de kerk, eigenlijk. Dat gebeurt drie keer per jaar. Zo moet ik drie keer naar Egypte reizen, eigenlijk. In Egypte, onze moederkerk daar... wij zijn verbonden met onze familieleden, met, met onze kerk daar je ziet het de hele tijd in contact nemen met de mensen daar eigenlijk. Ja. Dat is ook belangrijk voor ons. Maar voor, voor laten we zeggen, de, de werkbezoeken terug, dat, is, dat begrijp ik. Maar wilt u uiteindelijk in Nederland blijven? Ik moet in Nederland blijven ja. om een functie ja. op te dragen. Ja, dat begrijp ik. Want ja. de nieuwe bischop van de Koptische Kerk in, de, in Nederland. Um, ik wens u succes met alles wat u doet en bedankt voor het gesprek.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 Lunch at ncrw.nl In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Voor jongerencampings is het seizoen deze week van start gegaan. En wij zijn op een van de grootste jongerencampings. Duin en Strand in Renesse. Vandaag loopt verslaggever Ingrid Koning mee met de gepensioneerde Johan. Hij rijdt met een golfkarretje dagelijks het campingterrein over... als aanspreekpunt voor de campinggasten. En hoorden we gisteren nog hoe een groep jongeren, nadat ze zich hadden misdragen, er met een waarschuwing van afkwam. Nu zet Johan een paar aan het werk. Mannen, met z'n vieren, kom eens even bij me staan hier. Even je kontje van de stoel. Even aan deze kant graag, want dan kan ik het je even aanwijzen. Uh, er gaan twee man, die gaan hier langs. Langs het P-veld. En alles wat er aan de kant ligt, wil ik in de zakken hebben. Ook uh, op die mensen zelf uh, nee, dat ding ligt. Dan niet. Nee, alles wat bij de tenten ligt is van de mensen zelf. Dus overal waar braakliggend grond is en langs de paden, dat wil ik dan, uh, dan weg hebben. Nou, dat is hartstikke leuk werk. En om wat voor reden krijgen ze koffie? Ja, er zijn allerlei redenen voor uh, wildplassen, uh, onvriendelijk zijn, uh, vechten. En dat gebeurt gelukkig niet zo vaak. Maar alle redenen die wij vinden dat dat niet deugt, daar kunnen ze corvée voor krijgen. En degene die daarvoor komen de volgende dag, dat varieert tussen vier man. Ik heb vorig jaar een, een dag erbij gehad, en hakker dertig. Wat hebben jullie gedaan waarom jullie deze corvée diensten moeten doen? Ik lag bij iemand anders in de tent. Ja. En dat vonden ze niet goed. Kom zitten, meid. Nou gaan wij eens even kijken wat ze nu allemaal aan het uitvoeren zijn. Kijk, zo'n uh, zo corfee-dienst, dat is voor ons eigenlijk wel een beetje een wapen om uh, het spul een beetje in, uh, in toom te houden. Heren, goedemorgen. Het zonnetje schijnt. Het is lekker weer. En ik heb vanmorgen gevraagd, je man om half negen, of jullie het eventjes een beetje oppillen ruimen hier. Nee, dat is gedaan. Nee, dat is niet van ons. Wat werkt nou niet? Hoe moet je ze nou niet aanspreken? Nou, kijk, wat ik, wat ik niet doe, is uh, ik probeer die gasten allemaal op te voeden. Want dat vind ik niet mijn taak. Dat is de taak van de vader en moeder, die ze hier uh, achterlaten. Uh, ik kan ze wel op een nette manier even vertellen hoe wij het hier willen. Want als we hier geen regels hebben en we handhaven dat niet... dan, geloof mij, dan is het binnen twee dagen... is het hier een of andere valensbelt geworden. En dat willen we dus niet. Mannen! Hé, hey Marijn, zacht. De heb ik jullie gisteren gewaarschuwd. Hey, ze zien er allemaal wel murf uit, alsof ze echt niet hebben geslapen. Nou, dat is, dat is leuk. Want uh, de eerste dag dan is iedereen nog fris en fruitig. En de tweede dag zakt dat al iets af. En aan het eind van de week dan, uh, dan zie je dat ze er een hele week op hebben. En er zijn erbij die, uh, ja, die weinig of niet slapen. Dus dat ga je merken. Ze mogen ook niet, niet langer als een, als een week staan. Dus iemand die zegt, oh, ik zou hier wel twee weken willen staan. Dat gaat niet. De weken dat we hier de jongeren hebben, dat is uh, maximaal een week. Want anders kun je ze opvegen na een week. Hoi, bij ons ligt de stroom er ook uit. Overal is de stroom eraf? Nou, er zijn tussen die bosjes staan de aansluitingen. En dat is een stekker met een stopcontact. En als ze daar doorheen lopen, dan willen ze die stekker er wel eens uittrappen. Een beetje baldadigheid? Uh, nee, dat gaat allemaal per ongeluk. Er is niks baldadigheid hier. Met een grote glimlach, zegt Johan dit. Terwijl Johan de stroom gaat checken bij de tenten... Neem ik eens een kijkje bij de EBO-post. Ik doe een poging om een teek te verwijderen. Van de rug van deze meneer die voor me staat. Waar heb je die opgelopen? Dat weet ik niet. Een het bol. grasgerolle bolt. Ah, Hier op deze EBO-post, wat voor problemen kom je nou eigenlijk uh, dagelijks tegen? Van alles wat. Van uh, snee in de voet doordat ze op het strand in iets scherps hebben getrapt. Of uh, per ongeluk in een haring hebben getrapt bij de tent. Of iemand die... Uh, Iets gedaan met het sporten, enkel verzwikt, noem maar op, van alles en nog wat. Volgens mij is de volgende patiënt er alweer. Dan <laughs> gaan we kijken. Mannen, hebben jullie het nog steeds aan het zin? Ja, nou, valt er Heel hey, maar uh, Jullie zijn nog niet klaar, hè? De meeste jongeren zitten eigenlijk gewoon een beetje voor hun tent uh, te genieten van de zon. Jullie hoeven niet veel te organiseren hier op deze camping. Nee, die houden zich meestal wel zelf bezig. Je ziet dat uh, ze binnen een dag uh, contact maken met de buren... En dan gezellig bij elkaar zitten. En uh, die maken zichzelf, uh, vermaken zichzelf wel. En als het goed weer is, zoals vandaag en de afgelopen dagen, dan gaan ze naar het strand. En s'avonds begint hier het nachtleven. Dan begint de camping hier te leven. En s'avonds gaan we los. Ja, ja, ja. dan gaat iedereen uh, uit zijn bolletje. Eh, Johan ook zo te horen. Vanavond duikt Ingrid trouwens dat nachtleven in op die camping. Haar ervaringen hoort u dan morgen weer rond deze tijd. Zometeen Stand.nl, de stelling het is goed om werkgevers mede verantwoordelijk te maken voor de gezondheid van hun personeel. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, hier is Mark Visser. Het ministerie van Buitenlandse Zaken ontraadt alle niet-essentiële reizen naar Egypte. Aanleiding zijn aan de grote politieke spanning in het land... Het ministerie adviseert alleen nog te reizen naar vakantieresorts... aan de Rode Zee en de Golf van Akaba. De Egyptische militaire top is in spoedzitting bijeengekomen. Om 5 uur vanmiddag verloopt het ultimatum... dat de legerleiding aan president Morsi heeft gesteld.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 En de Europese ombudsman is geen Nederlander geworden. Na Alex Brenningmeijer is nu ook CDA-europarlementariër Ria Omen weggestemd. De nieuwe ombudsman is Emily O'Reilly, die nu al in Ierland ombudsman is. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Met goed nieuws over de A27 Almere richting Utrecht. Alle rijstroken zijn weer open. Daar was eerder vanmiddag na een rijding Tussen Beeldhoofd en Knopendreinsweert 6 kilometer. Op de A28, Amers voor de richting Utrecht, tussen Alfred Den Dolder en, en Knopendreinsweert 8 kilometer. Verkeer richting Utrecht kan het beste de borden Ede volgen vanaf Barneveld dus via de A30 en de A12. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. In de cao's moeten afspraken komen... waardoor werknemers gedwongen worden om gezonder te leven. Voorzitter Paul Roosemullen van het convenant Gezond Gewicht... deed die oproep vandaag. Mag uw baas van u eisen dat u de sportschoenen aantrekt... en de dagelijkse lunchsnack wat vaker laat staan? Of gaat bemoeienis met de leeftijd van de werknemer... Uh, ik moet zeggen de leefstijl van de werknemer te ver... Hoogleraar medische ethiek Ines de Beaufort... die ziet nog wel wat beren op de weg. Er zijn natuurlijk heel veel ongezonde dingen. Bijvoorbeeld stress hebben of uh, uh, seksueel ongezond gedrag. Nou, ik hoop tenminste heel erg dat werkgevers zich daar niet ook nog mee gaan bemoeien. Ik ga erover praten met Paul Rosemuller, Die is voorzitter dus van het Confident, Confident Gezond Gewicht. Meneer Rosemuller, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin van stad.nl. U mag alleen maar ja of nee zeggen, daar komen ze. Werkgevers onderschatten het belang van gezonde werknemers... Te veel, ja. Het is straks een kwestie van afvallen geblazen of je baan kwijtraken. Nee. Een beetje betuttelen voor de goede zaak mag best. Nee. Dan de stelling. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Het gaat ons immers allemaal aan. Het is goed om werkgevers mede verantwoordelijk te maken voor de gezondheid van het personeel. Bent u het eens of oneens met die stelling? Sms dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen. Het nummer is 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website, dat is www.standpunt.nl Of twitteren, maar doe het dan met standpunt. dan krijgen we alles mooi onder elkaar te staan. En kunnen we straks een soort tussenstand opmaken. Meneer Roosemuller, de stelling, eens of oneens? Ik ben het ermee eens, ja. Um, het is een is... eigen oproep eigenlijk, hè? Dus, ja, ja, kijk, werkgevers zijn inderdaad mede verantwoordelijk. Uh, het is in eerste instantie zo dat mensen natuurlijk een eigen verantwoordelijkheid hebben voor een gezonde leefstijl. Maar zoals ook de school een verantwoordelijkheid heeft en de wethouder voor de inrichting van de wijk, zo heeft ook de werkgever een verantwoordelijkheid voor de inrichting van het bedrijf. En ik vind dat het bedrijf moet uitnodigen tot vitaliteit, tot gezondheid. En daarmee is er voor de werkgever een medeverantwoordelijkheid op het terrein van de leefstijl. Ja, maar die bedrijven zijn allemaal bezig hun hoofd boven het water te houden in deze economische crisis en dan komt u nu met die oproep. Waarom nu? Nou, omdat uh, leefstijl iets is van uh, goede en slechte tijden. Uh, kijk, als je dat afhankelijk laat zijn van de conjunctuur... dan ben je niet bezig met uh, iets op te bouwen en te ontwikkelen... wat, wat echt duurzaam is. Dus uh, bovendien is het zo dat uh, u zegt dat... Uh, en voor een deel heeft u natuurlijk gelijk... dat veel werkgevers bezig zijn met, met overleven. Maar je kunt ook heel goed overleven... door te investeren in gezondheid en een gezond personeel. Want als je ziet dat een investering van een werkgever in een gezond bedrijf... in gezonde werknemers leidt. Voor die werknemers tot minder ziekte, tot hmm. minder arbeidsongeschiktheid en een hogere productiviteit. En is het dus in barre economische tijden is het dus economisch profitabel om dat te doen? In feite, ook een investering is in je eigen kapitaal. Want dat zijn die werknemers over het algemeen. We hebben even wat rondgebeld, natuurlijk. VNO en ZW. Daar was nog niemand beschikbaar om een reactie te geven. Ah. Uh, bij het MKB uh, ook niet, begrijp ik hier. Ik heb hier wel een reactie van de werkgeversvereniging AWVN. Um, die zeggen van, uh, ja, we, we vinden niet dat het in de CAO geregeld moet worden... die moet je volgens deze meneer niet te veel optuigen met dit soort dingen... want CAO is er voornamelijk voor de arbeidsvoorwaarden. Maar het is wel een belangrijk onderwerp, dus werkgevers en werknemers... moeten er wel over praten, zegt meneer Van der Velden van de AWVN. Nou ja, je moet er ook over praten, maar je moet er vooral uh, ook iets aan doen. Uh, kijk, wat, wat wij zien binnen dat Convenant gezond gewicht... dat is dat het bewustzijn van een gezonde leefstijl... bij jonge mensen, scholieren, kinderen en hun ouders... de werknemers van deze tijd, dat die enorm is toegenomen. En dat bewustzijn dat moet je vervolgens ook omzetten in hele concrete acties. En dat zijn acties op school, acties in de wijk... Uh, maar ook acties van ouders zelf. Wat krijgen de kinderen mee naar school... Acties van de voedingsindustrie, die een hele verantwo belangrijke verantwoordelijkheid heeft. Nou, en ook acties van werkgevers naar hun werknemers en van de werknemers zelf. Mm. Nou En uh, daar gaat het uiteindelijk om. Uh, het is niet dat wij vinden dat wij moeten voorschrijven... wat de leefstijl van werkgevers of werknemers zou moeten zijn. Wat mijn pleidooi is, dat is... aan de ene kant doen werkgevers veel, maar dat zijn er nog te weinig... En als je nou binnen de Stichting van de Arbeid, waar werkgevers en werknemers elkaar, ik zou het bijna zeggen, dagelijks ontmoeten, afspraken maken. Ook over dingen die aan de leefstijl gerelateerd zijn. Hè, dus arbeidsomstandigheden, welzijn. Als zij nou met elkaar aan al die CAO-onderhandelaars in die bedrijven en sectoren zeggen. van nou, over die leefstijl, daar zou je eens iets moeten opnemen. dan zou dat een enorme steun in de rug zijn voor die werkgevers die al goede dingen doen. En wat is dan, moet daar dan ook een dwangmaatregel nog achter zitten? Want ik bedoel, als je dan zegt, van, nou ja, goed, ik ik heb dat gehoord en uh, prima, maar ik ga het lekker niet doen. Nee, ik hou niet van dwang, want ik denk niet dat als de leefstijl veranderd zou moeten worden... Uh, dat je dat afdwingt met een regeltje. Ik denk wel dat uh, het een enorme stimulans is om mensen op het goede spoor te zetten. En als dat in de CAO komt te staan, dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken... maar dat, dat bepaalde de CAO-onderhandelaars zelf... Uh, er zijn bijvoorbeeld bedrijven die hele goede ervaringen hebben met een health check. Alle werknemers krijgen de gelegenheid, worden niet verplicht, krijgen de gelegenheid om een health check te ondergaan. Nou, dan komt iets uit over je BMI, hè? dus dat is zeg maar zeggen je lengte uh, en gewicht in een bepaalde verhouding mm -hmm. tot elkaar. Uh, daar komt iets uit over cholesterol, daar komt iets uit over je bloeddruk en daar komt ook vervolgens een leefstijladvies uit. Nou, daar kan je iets mee doen. Um, er zijn ook in de kantines dingen die veranderd kunnen worden. Uh, sommige bedrijven die bieden fitness aan. Er zijn andere bedrijven of dezelfde bedrijven die bieden bedrijfsfietsen aan. Je kan heel veel dingen doen om de vitaliteit van je werknemers te bevordigen. Ja. FNV eh, hebben we gebeld, die heeft gereageerd. Die zegt, we willen het niet in de CAO... want de werkgever moet zich daar niet mee bemoeien. Die heeft daar geen verstand van, zeggen ze. FNV ziet liever dat er wat wordt gedaan aan de hoge werkdruk... en de stoffige werkomgeving bijvoorbeeld. En dat is beter dan een kroket in te ruilen voor een appel. Al dus een reactie van de FNV. Ja, dat is eigenlijk merkwaardig. Want diezelfde FNV die sluit nu al CAO's af... waar dit soort dingen in staan. Uh, alleen nog te weinig. Dus uh, da, da, Ik vind eerlijk gezegd dat een beetje een... Uh, uh, wat conservatieve uh, redenering. Uh, de FNV zit in ons convenant gezond gewicht. Uh, en ook het CNV. En ook uh, het MHP, het hoger personeel. En ook VNO-NCW. En ook MKB Nederland. En allemaal vinden zij dat zij een verantwoordelijkheid hebben... om iets te doen aan de leefstijl van werknemers. En de werkgevers vinden ook dat ze mede verantwoordelijk zijn. Mm. Dus het is eigenlijk heel logisch. Het is een beetje een ouderwetse reactie. Uh, iemand op onze site zegt... ik ben het oneens met de stelling. Nog meer bemoeizucht afvallen of je buiten... Aan kwijt, wat een toekomst. Straks weer een, een nieuwe dienst die dit ook allemaal nog gaat controleren. Nee, maar het is niet een kwestie van controleren... omdat er geen verplichting is. En het is wel een kwestie van dat je al die partijen nodig hebt... om die gezondheid te bevorderen. Het gezondheid van ons allen is volgens mij ons uh, grootste goed. En uiteindelijk is de, de persoon zelf, de, de, de ouder... of in dit geval de werknemer... is natuurlijk in eerste instantie verantwoordelijk... voor zijn, uh, uh, voor zijn eigen leefstijl. Maar op het moment dat uh, een bedrijf... Uh, structureel ongezond is... Uh, dan zou ik die werknemers nog wel eens hoor, willen horen. Dan denk ik dat er ondernemingsraadsleden gaan protesteren... of in het overleg gaan brengen met de werkgever. Kan het allemaal niet een beetje gezonder? Ja. Uh, en sommigen die verwijzen naar de voedingsindustrie. Zeer terecht, kunnen zij niet wat doen. Die mevrouw die u net uh, sprak, mevrouw de Beauvoir, de hoogleraar die ik ken... die zegt, ja, laat mensen en werkgevers helemaal zich allemaal helemaal niet bemoeien... met stress, met... Ze had het ook nog over seksualiteit, geloof ik. Nee, daar ben ik zeker voor. Niet mee bemoeien. Nee. Maar wel met een gezonde werkvloer. Die ja. uitnodigt tot vitaliteit. Want we werken allemaal langer en we willen allemaal graag gezond oud worden. Maar dan zit ik, dan denk ik even verder in deze tijd van de economische crisis. Bazen, bedrijven moeten beslissingen misgenomen om mensen weg te laten gaan of niet. Uh, dan zou je dus kunnen krijgen dat, dat iemand zegt: Ja, maar wacht even, je hebt een bierbuik. Die ander die ziet er hartstikke goed uit, want die loopt elk weekend een marathon. Uh, ik hou die in dienst en, en die man met die dikke buik die moet weg. Nou ja, laat ik er twee reacties op geven. De eerste is dat we natuurlijk spelregels hebben als het gaat om ontslag. En uh, die spelregels laten zich niet verhouden tot uh, de dikke eruit en de dunne erin. Dat is één. Dus uh, dat is een vorm van subjectiviteit die we in Nederland gewoon niet kennen... en ook niet accepteren. Twee is, uh, kijk, als het gaat om uh, mensen die te zwaar zijn... Uh, laat ik ook één misverstand wegnemen. Uh, mensen die te zwaar zijn, die zijn lang niet altijd minder productief. Zijn lang niet altijd minder, uh, meer ziek of meer arbeidsongeschikt. Dus, uh, en, en dat benadruk ik... want als mensen alcoholproblemen hebben... of uh, ze zijn verslaafd aan drie, vier pakjes sigaretten... als ze niet roken of niet drinken, zie je het niet. Mensen die echt te zwaar zijn, dat zie je gelijk. Dus de, de gevoeligheid van de materie is zeer groot. Vandaar dat ik ook altijd die positieve insteek kies... maar... Uh, het voorbeeld wat u geeft, dat zal nooit gebeuren. Nee. Net bij die keuzes hè, zei ik van een beetje betuttelen voor de goede zaak mag best. Want dat wordt ook door veel mensen gezegd. Ja, wat is dit nou weer voor betuttelende uh, actie? En ik, ik las volgens mij een tweet van Saadet Karabulut van de SP. Die zegt, hè, wat is er aan de hand met Paul Rozemullen? Dit moet toch een grap zijn? Ja, dan heeft ze het dus niet begrepen. Uh, ik zeg het ook maar heel eerlijk. Kijk, als, uh, dat is wel grappig dat je even terugkomt op die betutteling. Want ik, ik, als ik ergens allergisch voor ben, dan is het betutteling. Als ik ergens voor ben, dan is het wel zoveel mogelijk partijen verenigen... om ervoor te zorgen dat die gezonde leefstijl echt een, uh, een norm wordt. Dat mensen daarop aangespoord, toe aangespoord worden in eerste instantie uh, in hun eigen belang. En ik begrijp niet van de SP dat ze niet in de richting van de werkgever zouden willen zeggen... van jullie hebben toch ook een medeverantwoordelijkheid... om het bedrijf er een beetje gezond uit te laten te zien en mensen, werknemers, te verleiden voor de gezondheid. De grap is dat er ook een tweet was van uh, Erik van den Burg... de VVD-wethouder mm -hmm. <laughs> in Amsterdam, met wie ja. ik veel samenwerk. En die is heel voor... Deze ontwikkeling. Dus uh, misschien dat de SP nog een keer moet nadenken. Ja. Uh, u hebt veel ervaring natuurlijk in de politiek. Uh, hoe probeert u nou, want u noemde net al die organisaties die meedoen in dit convenant, Hoe probeert u die allemaal een beetje mee te krijgen en in ieder geval op één lijn te krijgen ook? Nou, door contact met politici te leggen. Er waren een week of drie geleden was er een groot debat hier in de Tweede Kamer met staatssecretaris Martin van Rijn... Uh, en ook de minister over het hele preventiebeleid. Nou, en dan uh, bel ik uh, en heb ik soms tête-à-tête uh, contact met de woordvoerders om ervoor te zorgen dat de belangrijkste thema's waar wij met 26 partijen binnen dat convenant gezond gewicht voor staan, dat die daar op de agenda komen. Een van de belangrijkste is de methodiek Jongeren op Gezond Gewicht, een methode voor steden en bedrijven om ervoor te zorgen dat in de wijken al die interventies en acties onder één paraplu gebracht worden. En dat je dus de versnippering doorbreekt. En dat je de tijdelijkheid doorbreekt. En dat je het dus duurzaam doet en echt integraal met elkaar. En er zijn dus nu bijna 30 joggemeenten in Nederland. En heel Nederland, zegt Martin van Rijn, de staatssecretaris... moet eigenlijk joggemeente worden. Dus dat is een effectieve methode. Um, Zwolle heeft twee weken geleden een cijfer gepresenteerd... waarin um, al die basisschoolleerlingen voor het eerst minder wegen, dus overgewicht gaat naar beneden in zwollen uh -huh. door die jog aanpak. nou, dat uh, leg ik die woordvoerders uit. En uh, dat betekent dat er een heel breed draagvlak is voor de werkzaamheden van ons convenant. En u zegt met nadruk, er moet geen dwang zijn, uh, dus want uh, je zou denken van, kijk, je kunt dat dan doen met z'n allen, maar moet de politiek zich er toch niet mee bemoeien en toch proberen dat meer, meer af te dwingen, zoals bijvoorbeeld met het rookverbod is gebeurd. Dat is toch echt door de politiek afgedwongen. Nou, af en toe kun je bijvoorbeeld best nadenken over een stok achter de deur. A, de politiek steunt ons zeer. Uh, sinds het lenteakkoord en ook met dit kabinet zijn er miljoenen extra uitgetrokken. Uh, uh, ook daar hebben minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn zich hard voor gemaakt. Miljoenen extra uitgetrokken voor de bestrijding van uh, overgewicht onder jongeren. Dus dat is uh, een hele belangrijke steun in de rug. En twee is, nou ik heb bijvoorbeeld vaak, uh, nu hebben we het over werknemers in bedrijven, maar ik heb bijvoorbeeld een paar jaar geleden wel eens een lans gebroken om te zeggen van laat die voedingsindustrie nou stoppen met het maken van reclame voor al die ongezonde dingen gericht op kinderen tot 12 jaar. Nu is 7 jaar de grens, nou 12 jaar. Nou, Ze hebben nu een, een nieuw systeem ontwikkeld, ook op zich een stap vooruit. Uh, die 12-jaarsgrens... Ja, ik vind dat nog steeds belangrijk. Als nou dat systeem van die industrie niet goed zou werken... en ze gaan gewoon door met het uh, benaderen van die jongeren... in die leeftijdscategorie tussen 7 en twaalf... Nou, dan moet je misschien een keer wetgeving overwegen. Dus die mm. stok achter de deur moet er wel zijn. Ja. Iemand hier op de site zegt, ik ben het er best mee eens. Maar, puntje, puntje, puntje. Aan de andere kant, als werknemers risicovol sporten... dan moeten ze daarvoor zelf een arbeidsgezicht. Uh, arbeidsongeschiktheidsverzekering voor afsluiten. En dat geldt ook voor alle gebroken ledematen na naar ski-vakanties. Dan kies je dus als werknemer daar zelf voor. We willen toch steeds meer overal zelfverantwoordelijkheid voor nemen. Dus daar hoort dit dan ook bij, zegt deze meneer of mevrouw. Ja, dat klopt ook. Maar in essentie ben je natuurlijk verantwoordelijk... voor datgene eh, wat je eet en wat je drinkt en wat je vervolgens eh, verbrandt. Want alles wat met gezonde leefstijl te maken heeft... dat gaat over de balans tussen het innemen van energie en het verbranden. Van energie. Dat hoort in balans te zijn. Dus in essentie heeft die meneer ook gelijk. En tegelijkertijd vinden we ook, daarom bestaat dat convenant, want dat zijn publieke partijen, de departementen en de grote steden. Het zijn ook private partijen, de grote ondernemingen. Ik had het net over die jog-methode. die wordt dus gesteund door grote bedrijven. Die bedrijven zelf zien ook dat ze een grote medeverantwoordelijkheid hebben... voor een van de ernstigste bedreigingen van onze volksgezondheid. En dat is obesitas en overgewicht. Ja, We gaan naar onze luisteraars. Ik kom zo meteen graag weer terug, meneer Rozemuller, ja. om de reacties door te nemen. Hij is voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht. De stelling dus, het is goed om werkgevers medeverantwoordelijk te maken... voor de gezondheid van het personeel. Nou, dat is een mooie score die ik daar zie staan. 1100 mensen hebben intussen gereageerd. 50% is het eens en u raadt het al, 50% is het ermee oneens. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Ruppgenk. Ik ben het oneens met deze stelling. En waarom? Ik zie heel veel praktische problemen in de uitvoering. Het is leuk als je een groot kantoor hebt met tien man die je kunt controleren wat je in de kantine doet. Maar als je in de schoonmaakwereld zit, meneer Roosmuller weet dat toevallig. is het niet te controleren, want die mensen zijn niet op kantoor aanwezig. Ja. Dus ik zou dan langs moeten gaan, s'avonds, om te kijken wat die mensen op het bordje hebben liggen. Ja. Dat geloof ik er zeker zelf niet. Want u bent zelf werkgever. Ik ben werkgever. Ja. ja u zegt En hoe... we, hebben, we krijgen steeds meer op ons bordje. Maar dan zouden we echt... Dit, dit, dit, dit gaat veel te ver. Mensen zijn nu bezig met overleven in de schoonmaak. En dan zouden we dit erbij moeten doen. Nee, spijt me geweldig. Dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Dag, ik spreek Rieter Roos. Hallo. Dag. Nou, ik ben benieuwd wat je te vertellen hebt. Oké, okay, nou, ik ben het wel en mee eens... dat werkgevers mede verantwoordelijk kunnen worden gesteld... voor de gezondheid van hun werknemers. Maar ik vind dat ze daar ook tools voor moeten aanpakken en bespreken met die medewerker en ook wel afdwingen. Uh, ik heb uh, naar aanleiding van uh, valincidenten bij schaatsen omdat er ijspret was schade gehad in mijn bedrijf omdat ik loon door moest betalen tijdens de ziekte. Of dat mensen gingen en, schaatsen. Ja, mensen gingen schaatsen en die braken hun pol. Ja. ja en uh, dat kostte heel veel geld, want die mensen moeten natuurlijk allemaal hun loon doorbetaald krijgen. En toen heb ik als maatregel ingesteld dat uh, iedereen mag van mij alles doen, daar ga ik me niet mee bemoeien, maar als er uh, beschermende middelen beschikbaar zijn, dan ben je verplicht om die te dragen. En dat is ook om mensen bewust te maken, uh, weet waar je mee bezig bent, weet wat je risico is en ben je bewust dat je schade berokkert aan je werkgever als je er niet verstandig mee omgaat. Ja. Oké, okay, dat, dat, dat, heeft... dat is een duidelijk voorbeeld met het schaatsen, maar ik weet niet hoe groot is uw bedrijf hoeveel mensen werken daar? 150. En u hebt ook een kantine, neem ik aan. En houdt u daar bijvoorbeeld rekening met, met gezonde voedingen zo die daar aangeboden worden? Nee, ik, werk, ik heb een thuiszorgorganisatie en mijn mensen werken allemaal bij de mensen in de thuissituatie. Ah, ja. en we hebben geen kantine, maar een kleine kantooromgeving. Ja. Um, maar het gaat mij met name om gedrag van de werknemers, ja. want er zijn zoveel beschermende middelen gebruikt hier ook. Duidelijk, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Goedemiddag, de coach hier. Wij, wij leven in een vrij land en dat moeten we ook niet, dat moeten we ook niet uit het oog verliezen. We moeten uh, op een gegeven moment ook stoppen met het betuttelen van mensen. Uh, die lotsverbondenheid tussen werkgever en werknemer die is er al. Door om omdat, zoals eerdere tellers al zeiden, uh, de, de kosten van ziekteverzuim door ongezond zijn al bij, bij werkgevers op het bordje komen. Dat lijkt me meer dan voldoende. En verder lijkt het me handig dat we dan mensen bewust maken van hun eigen lopplankheid daarin. Goed, u bent een beetje moeilijk te verstaan, maar de, de portée van de boodschap is duidelijk. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Ja, hallo, ben ik er A wel. Hallo, zeg maar. Ja, met uh, Ries de Winter spreek je. Hallo. Ik ben zelf uh, 140, 145, soms 150 kilo geweest. En ik ben nu zo rond de 100 kilo. Ja. En ik heb op een manier afgevallen die dus uh, ja, eigenlijk niet is door gewoon minder te eten. Uh, ik dronk ik, uh, per dag 2-3 liter melk gestopt ermee en één glas uh, hooguit of twee in de week. Ja. Daarom ben ik het niet zo eens met de stelling, want het is de verantwoordelijkheid voor de persoon zelf die dat doet. Ik heb jarenlang gesport, ik, ik sportte ondanks mijn gewicht 20 uh, uur in de week en toch viel ik niet af. En uh, toen ik dus ben gaan veranderen van, uh, van, uh, van voedsel en ik heb het een beetje nagekeken allemaal, wat doe ik mm -hmm. goed of wat doe ik fout, zonder honger, heel langzaam, in drie, vier jaar tijd, ben ik uh, toch 40 kilo afgevallen. Ja, ja. Dus het, uh, kan, het kan wel. Dus, het dus... zelf doet, als, als je er zelf verantwoordelijk voor bent, kijk even in de boeken, zoek op de computer uit, wat je wel en niet kan eten, uh, wat erg veel helpt, is uh, verminder je koolhydraten, want dat heb ik ook gedaan, ja. uh, en, en als je dat vermindert, dan ga je heel langzaam, maar vanzelf val je af, zonder dat je er echt een probleem mee hebt. Oké, okay, dankjewel. Stopp.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, meneer Goedemiddag, de Toussaint Den Haag. Goedemiddag. Ik ben voor de stelling, want het is een samen verantwoordelijk zijn van de maatschappij. Dat zit gewoon in het poldermodel ingebakken. En dat hebben we gelukkig weer ter rand genomen, natuurlijk. Een werknemer is zelf ook verantwoordelijk, maar daar mag de werkgever toch mee meedoen. Ja, in, in goed overleg. Het hoeft niet verplicht te worden, wat u betreft. Goed, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag, gesprek met Edwin de Vos uit Zeewolde. Edwin. Uh, ik vind een goede gezondheid uh, in het belang van iedereen. Uh, de gezondheidszorg kost ons jaren uh, miljoenen, misschien wel miljarden. En ik denk dat als iedereen gaat werken aan een uh, gezond BMI... dan uh, zullen ze uh, de gezondheidszorg een uh, aardige uh, geld opleveren. Ja. En, en nou, moeten moet werkgevers dan mede verantwoordelijk daarvoor worden gemaakt, vind je? Uh, ja, wel met name in de stimulans daartoe. Dus niet, uh, je moet het niet gaan verplichten, want als je mensen iets gaat verplichten... dan zal dat uh, tegenwerken. Ik denk dat je moet stimuleren. Dus uh, een keer een sportief bedrijfsuitje en daarvan uit proberen... Zeg maar, een, uh, nou ja, een bepaald fitnessprogramma bijvoorbeeld op te gaan zetten ja. bij een sportschool. Maar, maar geen, geen boetes of zo uitdelen als, als iemand uh, toch uh, na het weekend weer te dik is of zo? Of... Nee, dat vind ik meer een taak voor uh, de gezondheidszorg en uh, met name de verzekeraars. Ik denk dat uh, de verzekeraars uh, een gezond BMI-gewicht uh, moeten gaan belonen. Ja, ja. En geen boetes... Uh, nee, precies. Die, Be Beloningen, uh, dat is misschien een goed idee. Daar zijn we altijd wel gevoelig voor. Dankjewel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, hallo. Met Wim van Velen van de SNV. Dag, meneer van Velen. Hoi. Ik wou toch nog eventjes reageren op uh, wat de heer Rooselmuller vertelt. Want kijk, aandacht voor uh, alle, een ongezond, uh, ongezonde levensstijl en problemen met je gezondheid, die aandacht is natuurlijk altijd goed. En ja. je kunt in bedrijven natuurlijk ook aandacht geven aan uh, dit, uh, dit gegeven. Want, want hij zegt in sommige CO's, wat, er staat het, staat er gewoon al iets over. Nou. Dat staat niet op de manier zoals hij het nu zegt. Maar Paul Reusenmoor haalt in uw programma wel eigenlijk twee dingen door elkaar. En daar wou ik eigenlijk eventjes over bellen. Want hij heeft het aan de ene kant over gezonde arbeidsomstandigheden op de werkvloer. Nou, daar hebben we in Nederland aparte spelregels voor in de Arbowetgeving. Ja. En die Arbowetgeving is heel belangrijk. Want die geeft aan dat een werkgever verantwoordelijk is voor een gezonde, goede arbeidsplaats. En, en, en dat in staat in werkgever. de cao's nu, heel duidelijk. En, en, en, en daar gaan natuurlijk heel veel afspraak in de cao over ja. dat werknemers dus inderdaad niet aan chemische stofvermogen worden blootgesteld dat de werkdruk acceptabel ja. moet zijn voor mensen zodat ze niet uitgeput thuiskomen. Maar want... nu dat nu dat punt van hem, kan dat ook in die ja. cao's mee worden genomen? Nou nee, dat punt van hem dat gaat dus vooral... en daar maakt hij een beetje de verwarring. Het punt van hem gaat nu vooral over een gezonde levensstijl. Ja. En dat is iets waar volwassen mensen ten eerste... hun eigen verantwoordelijkheid voor hebben. En daar moet je in de vroege opvoeding... en dat heeft de heer Rosemuller terecht ook gezegd... ook heel vroeg mee beginnen. Maar hij had het bijvoorbeeld over scholen. Nou, mijn kinderen die krijgen op scholen... de de, de, de cola eruit uit de automaten. Er zijn hele volkstanden van kinderen... Die drinken nooit meer een glas water. Ja. En daar moet je beginnen. En het is onredelijk, denk ik, om van werkgevers en werknemers te verwachten... dat ze eventjes dit probleem, wat al veel vroeger staat in de ontwikkeling... van heel veel mensen, om dat probleem even op de werkplek op te lossen. Je komt op het werk om te werken. En uh, het is ook een beetje te vergelijken met dat hele boerka-discussie. Uh, daar hebben we ook kranten vol van gehad. Maar als je aan mensen vraagt, ken je iemand met een boerka op je werk? Dan zegt bijna... Iedereen, nee, die ken nee, ik niet. Maar ik ken wel iemand oh, met een dikke buik, hoor. Ja, ik ook, maar niet, niet zoveel mensen kennen iemand met echt problematisch verzuim. door dit soort klachten. Ah, nee, oké. Okay. Dank dat, is, u, dat u nog even aan de telefoon kwam namens de FNV, meneer Van Velen. Uh, snel terug naar Paul Rosemulle, want die heeft meegeluisterd. en zit ongetwijfeld te popelen om te reageren. Hij is voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht. Nou, laten we maar gelijk met de FNV beginnen, meneer Rosemulle. Ja, nou ik, ik haal geen dingen door elkaar. Kijk, het is inderdaad zeer terecht dat van velen zeg maar dat zei ik ook al: eh, scholen moeten ook dingen veranderen. En als het daar inderdaad allerlei cola uit die scholen drijpt, zeg maar, eh, we, daar zijn we heel actief in. Er zijn honderden scholen die bezig zijn om dat aanbod van eten en drinken te veranderen. Maar de stelling van een vakbondsman: je komt gewoon op je werk om er te werken. Ja, dat, met alle respect. Dat vind ik echt een beetje van de vorige eeuw. Ja. He, dus ik vind dat werkgevers en werknemers... een verantwoordelijkheid hebben om inderdaad die werkplek ook uit te laten nodigen tot gezondheid. En het is in het belang van de werknemer... om inderdaad gezond te zijn. Dat is ook in het belang van de werkgever. Ik vond het mooi dat die meneer zei van... ik ben heel veel afgevallen, hè, van 150 ja. af en toe naar 100 maar kilo. Maar zelf gedaan, zei hij, zelf gedaan. Hij Precies. kwam zelf tot dat inzicht. Maar wat, wat ons allen bindt, dat is die individuele verantwoordelijkheid. Maar wat ik zie, ik, ik mag ook nog wel eens over de grens komen... alle landen die een bepaalde ontwikkeling doormaken... in economische zin, die zie je ook groeien in gewicht. En wat we doen, dat is... er is een hoogleraar geweest die tegen mij gezegd heeft... ja eigenlijk is overgewicht een normale reactie op een abnormale omgeving. En we moeten die omgeving veranderen. En die omgeving is dus de school, de wijk, het keukenkastje... en ook de werkvloer. We moeten met elkaar, als we echt dat grote gevaar van obesitas willen... Indammen, dan moeten we de goede verhouding zoeken, de goede combinatie... van de eigen verantwoordelijkheid, daarmee beginnen. Ja. Maar het niet daartoe laten, want anders gaan we dat gevecht... in belangrijke mate verliezen. En dan is de meneer die net zei, ik weeg nu 100 in plaats van 150. Chapeau. Maar we moeten inderdaad toch ja. één stap verder gaan. Maar, maar dat zou dus een voordeeltje van de crisis kunnen zijn. Omdat het niet zo goed met ons gaat... dat we dan automatisch ook weer in een omvang afnemen. Maar ik vind dat gezonde leefstijl crisisbestendig is. Ja, dat, dat begrijp ik. Ja. Ja. Ik wil dat structureel aanpakken natuurlijk. Ja, maar, nou, ik. ik wil het niet. Ik bedoel, dat is de ja. enige manier om het effectief ja. te doen. Nee, snap ik. Toch nog even een paar reacties van de ja. luisteraars. Ja. Je hoort toch veel terugkomen van ja, betuttelen, maar ook, ook de werkgevers. Een paar werkgevers belden, zeggen van ja, we hebben al zoveel op ons bordje. Uh, hoe moeten we dit allemaal gaan doen dan? Nou, er waren om precies te zijn twee werkgevers. De een was het ermee eens. Uh, dat was die mevrouw die zei van ja, dan moeten die beschermende middelen met dat ijs en zo ook wel gedragen worden. Ja. Daar ben ik het dus zeer mee eens. Die Meneer, die zei ja, ik, ik snap het wel, maar ik ben het toch oneens vanwege de uitvoering. Ik vind niet dat als iets in de CAO staat, dan moet je het gewoon in het bedrijf introduceren. En je gaat natuurlijk geen klopjacht op individuele werknemers in de schoonmaaksector uh, beginnen. Dus in die zin kan ik uh, de meneer uit de schoonmaakindustrie, de werkgever in dit geval. Uh, daar kan ik het zeer mee eens zijn. Het gaat om het signaal, het gaat om de concrete maatregelen in die bedrijven. En ik denk dat het een steun in de rug is voor al die cao-afspraken die er mondjesmaat zijn, want die zijn er. Hè? Ik bedoel, er zijn gewoon, ik heb ze hier voor me liggen... waarin het niet gaat over arbeidsomstandigheden... dat ja. zei ik nog tegen meneer Van Velen... maar ook gewoon financiële bijdragers voor fitness. Bedoel, dat, dat staat gewoon ja. in sommige CAO's. Dus dan hebben we het echt eigenlijk ook een soort ja, beloning... in ieder geval een stimu ja. stimulans om, om iets te gaan doen. Zo is het. Eh, dank dat u mee wilde praten in Stand.nl. Pauw de voorzitter van het Convenant Gezond Gewicht. Het is goed om werkgevers medeverantwoordelijk te maken... voor de gezondheid van het personeel. Dat is onze stelling. U mag daarop blijven reageren de hele middag op www.stand. Bijna 1200 mensen hebben dat intussen gedaan. 49% is het eens met de stelling, 51% is het ermee oneens. Nou, dat is dat dan. Um, ik ga een stokje snel doorgeven aan uh, Dionne de Graaf, want die zit hier zometeen na tweeën voor Radio Tour de France. Als je echt luistert naar elkaar, dan hoor je zoveel meer. NCRV.